De KNVB heeft een gesprek gehad met het bestuur van Buitenboys... na de mishandeling en dood van een grensrechter van de club. De 41-jarige Richard Nieuwenhuizen overleed gisteren... nadat hij een dag eerder was mishandeld door spelers van Nieuw Sloten. De KNVB zegt Buitenboys waar mogelijk te helpen. Clubvoorzitter Oost had gisteren kritiek op de KNVB. In het tv-programma Pauwen en Witteman zei hij dat de bond fouten heeft gemaakt... en dat hij pas kort voor de uitzending voor het eerst contact had met de KNVB. Volgens Oost waren er vier of vijf spelers betrokken bij de mishandeling. Drie spelers zitten vast. Vandaag besluit het openbaar ministerie of ze worden voorgeleid. Bij een kantoor van de Griekse rechtsextremistische partij Gouden Dageraad is een bom ontploft. De explosie was in een buitenwijk van Athene en richtte veel schade aan. Niemand raakte gewond. De politie weet niet wie de bom heeft geplaatst. Gouden Dageraad haalde bij de parlementsverkiezingen in juni uit het niets 7% van de stemmen.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 Dit jaar krijgen 59 universitaire opleidingen het stempel topopleiding. Dat blijkt uit de jaarlijkse keuzegids Universiteiten. Het gaat vooral om exacte vakken theologie en filosofie. Bij rechten en economie zijn de topopleidingen dun gezaaid. De Universiteit Wageningen prolongeert de titel van beste universiteit. Wageningen heeft volgens de keuzegids aantrekkelijke en kleinschalige opleidingen, intensieve begeleiding en prima faciliteiten. De universiteiten in Amsterdam staan opnieuw onderaan de lijst. In de gids staat dat er bij de UvA duidelijk meer uitval is... in het eerste jaar dan bij andere universiteiten. Bij de VU hebben veel studies een nijpend gebrek aan ruimte... en moderne faciliteiten. Suriname gaat de uitstoot van CO2 door ontbossing aanpakken. Het land wil daarvoor financiële steun van de VN. De Wereldbank zal in februari bekijken... of de Surinaamse plannen voldoen aan de voorwaarden. Ontbossing is een belangrijke oorzaak... van de wereldwijde stijging van de CO2-uitstoot. Suriname is voor 94 procent bedekt met tropisch regenwoud. De ontbossing gaat er veel minder hard dan in Brazilië. Wel staat het Surinaamse bos onder druk door hout- en goudwinning. De regering is bezig de bevolking van het binnenland te informeren... over de plannen om de ontbossing tegen te gaan. Het wereld het is bewolkt. Er trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land... soms met hagel en onweer staat een matige aan zeevrij krachtige westelijke wind. Het wordt 5 graden in het oosten, 7 graden aan zee. Morgen opnieuw bewolkt en enkele winterse buien. A ah, en weet, 40 kilometer file, problemen op de A6 richting Lelystad. Bij Muidenberg is de afrit dicht, zijn wat ongelukken gebeurd... en die worden toegeschreven aan gladheid. Op de A28, 12 kilometer vanaf Zwolle naar Amersfoort... tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. De hoofdrijbaan is dicht, verkeer kan er alleen langs hier... de af en de oprit. Het is beter om om te rijden vanaf knooppunt broek over de A50 en de A1. Een veilige werkomgeving...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De KNVB was gisteren chronisch onbereikbaar... na het geweld tegen de grensrechter van de club Buiten Boys. Die dus later overleed. De KNVB gaf geen gehoor, nog voor de pers... nog voor de getroffen club. Straks Mea Koopa van de KNVB. En we gaan eerst naar Philip Koken. Die zit in Melbourne en heeft gekeken naar Nederland tegen België. Hockeyden om de Champions Trophy. Uh, Philip, ze vlogen er bij tijd en wele uh, veelvuldig in, hè? Ja, Nederland leed behoorlijk aan concentratieverlies. Was wel veel beter. Maar ja, die, dat concentratieverlies in de tweede helft leidde nog tot een spannende wedstrijd. Verga, Valentin Verga maakte nog 5-3 uit de strafbal. anderhalf minuut voor tijd. In de laatste minuut werd het ook nog 5-4. Een rebound van een strafcorder benut door de Belg Xavier Rekkinger. Nederland wint dus wel met 5-4. En gaat overmorgen spelen in de kwartfinale. De tegenstander is nog niet bekend. Dat wordt of Nieuw-Zeeland of Engeland of Duitsland. Dat hangt nog af van verdere resultaten vandaag. Maar in ieder geval is de tweede zege na de winst op Pakistan binnen bij deze Champions Trophy. Dus Nederland overmorgen in de kwartfinale. Viedem Koken vanuit Melbourne. Dan naar de pensioenen, die van u en mij. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil als eerste fonds in Nederland... het nieuwe pensioen invoeren. Fonds voor Medewerkers in de Zorg wil meer risico nemen met beleggingen. Op die manier denkt Zorg en Welzijn voor gepensioneerden... een hoger pensioen te kunnen bereiken. Maar ja, dat kan natuurlijk ook tegenvallen. Gertjan Dennekamp, onze verslaggever. Gertjan, eh, tegenstanders eh, zijn kritisch en eh, noemen dit een casino-pensioen. Waarom kiest Zorg en Welzijn hiervoor? Zorg en Welzijn wil de pensioenen indexeren, laten meegroeien met de lonen en de prijzen. En om dat te doen moet je beleggen en daarvoor moet je risico's nemen. En dat moet je de deelnemers dan ook eerlijk vertellen. Dat is de redenatie van het uh, pensioenfonds. En het alternatief is dan ook niet aantrekkelijk, vindt directeur Peter Borgdorf. Want dan hoef je weliswaar iets minder risico's te nemen, maar uh, dan is de kans ook groot dat die pensioenen lager uitkomen. Luister maar. Wij vinden juist dat je gepaste risico's moet nemen. Want door risico te nemen in je beleggingsbeleid kun je die koopkracht op orde houden. Kun je zorgen dat die mensen met hun pensioen dezelfde dingen kunnen doen als tijdens de periode dat ze nog werkten. Maar, zeggen we ook, wees daar dan wel eerlijk over. Dus als je een risico neemt, zeg dan tegen de deelnemer hoe groot dat risico is. In de praktijk stijgt het nieuwe pensioen bij zorg en welzijn dan steeds met de inflatie. Daarna wordt bekeken of er geld voor is. En als er dan nog een uh, tekort is, dan wordt dat tekort over tien jaar uitgesmeerd. Dus dat is een wezenlijk ander systeem dan nu het geval is. Nou, en Gert-Jan, uh, zegt Borgdorf daarmee dat het huidige systeem eigenlijk niet meer voldoet? Ja, om uh, verschillende redenen. In de eerste plaats omdat we langer leven en dus eigenlijk ook langer moeten werken... langer moeten sparen. Nou, dat verandert ook in dat nieuwe systeem. En ze zeggen eigenlijk ook de risico's moeten ook duidelijker uh, worden. Want volgens zorg en welzijn leven we nu eigenlijk met de illusie... dat we zonder risico te nemen een zeker en vast pensioen kunnen krijgen. En dat is niet zo. Nou, al sinds 2008 wordt daarover gesproken over een nieuw systeem. Uiteindelijk heeft dat geleid tot twee opties. De eerste optie waarbij je minder risico neemt een zekerder pensioen geeft aan de mensen. Maar dan is die indexatie, dat meelaten groeien met de prijzen... is niet het belangrijkste doel. En dan de tweede optie waar Zorg en Welzijn nu uh, voor kiest. Het is opvallend, want Zorg en Welzijn is nu het eerste pensioenfonds... dat zich echt uitspreekt over die keuze en kiest voor... een. Weliswaar onzekerder uh, pensioen, maar mogelijk ook een hoger pensioen. Mm. En, en wat gebeurt er met het geld dat nu in de pot zit? Hè? Want ik begrijp dat zorg en welzijn mensen uh, ja, gedwongen wil laten overstappen. Um, maar het geld dat mensen nu al hebben opgebouwd, van wie is dat? Kunnen ze dat zomaar afdwingen? Nou ja, dat is wel het interessante aan deze nieuwe discussie. En eigenlijk ook wel het meest omstreden deel van de overstad. Want die pot van 125 miljard, die zorg en welzijn nu beheert die moet helemaal overgaan in dat nieuwe systeem. En dat betekent dus eigenlijk dat je de opgebouwde rechten... Ja, op een andere manier gaat behandelen. En ik denk dat er veel mensen zullen zijn die zeggen... ja, maar ja, ik had toch een afspraak met mijn pensioenfonds. Ik had een afspraak waarbij ik een gegarandeerd pensioen had... een zeker pensioen had. Mm -hmm. En ik wil dat het fonds die afspraak nakomt. Nou, eh, iedereen verwacht eigenlijk ook wel dat er verschillende groepen zullen zijn die uh, dit besluit zullen aanvechten om die reden. Uh, zorgen wel zijn, denk dat ze een sterk argument hebben... waarbij ze kunnen, mensen kunnen dwingen om die overstap mee te maken. Maar ja, dat moet dan uiteindelijk wel de komende periode gaan blijken. Hmm, maar dwingen betekent dat dat je ze eigenlijk iets afpakt? Nou, de critici noemen het ook echt onteigenen uh, en, en zijn er, uh, zeggen ook dat er juridische bezwaren zijn. Zelfs Europese juridische bezwaren. Nou, andere juristen, zoals we vaak met juristen, die hebben er ook naar gekeken. En die zeggen, nou, die bezwaren zijn er niet. Uh, Zorg en Welzijn zegt, nou ja, laten we dat dan een keer uh, uh, duidelijk maken. Iedereen zal ook meekijken uit de pensioenwereld, hoor, hoe deze deze pilot, zo wordt het ook gezien, afloopt, dit experiment. Uh, want als zorg en welzijn inderdaad het voor elkaar krijgt... dat um, mensen gedwongen kunnen worden die overstap uh, te maken... denk ik dat heel veel fondsen het voorbeeld van zorg en welzijn zullen volgen. Um, denk jij dat uh, dit ook echt gaat gebeuren? Want zorg en welzijn kan dat wel willen invoeren. Maar uh, wat, wat is jouw verwachting? Nou, Het kan nog wel even duren, want eerst moeten de sociale partners uh, instemmen... En eh, dan hebben we nog dat, die, die, de, hoe die ervaring afloopt met het juridisch eh, gedoe. En de minister die heeft onlangs gezegd dat ze nog even wacht... of de staatssecretaris dat ze nog even wacht met de eh, invoering van nieuwe regels. Dus op zijn vroegst zal dit ingaan in 2015. Maar ik denk dat die tijd ook wel nodig is om alle... Uh, Angels en klemmen weg te halen die er nog op de weg liggen... naar dat nieuwe stelsel. Oké, okay, nou, wij wachten af en spreken zo dadelijk na acht uur... de directeur van de Zorg en Welzijn, Peter Boorgdorf. Dankjewel, je Gert-Jan. Kwart over zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De KNVB, de voetbalbond, heeft niet adequaat gereageerd... op het geweldsincident dat een grensrechter... van de Almere voetbalclub Buiten Boys het leven heeft gekost. Zegt Anton Binnenmars en hij is de directeur amateurvoetbal van de bond. Op dit moment uh, heb ik vernomen dat wij uh, gisteravond niet echt juist hebben gereageerd. Ik ben onvoldoende op de hoogte om het precies te achterhalen op dit moment. Maar mocht dat zo zijn, dan is dat gewoon niet goed. Wij moeten op dit soort incidenten moeten wij natuurlijk adequaat reageren. We hebben vandaag wel onmiddellijk contact gezocht. Vanavond zitten we met de club om tafel. Een aantal medewerkers van de KVB is met het bestuur in gesprek van... wat betekent dit en wat kunnen we voor elkaar betekenen. Uh, maar we hebben... Vandaag, zodra het bericht uh, ons is doen uh, toekomen... hebben wij uh, contact gezocht met beide clubs vanzelfsprekend. Wat kunt u ze bieden? Nou, op dit moment uh, voornamelijk een medeleving. Voornamelijk kijken van wat betekent dit? Welke impact, impact heeft dit op de vereniging? Wat kunnen we doen om met elkaar dit grote verdriet... deze ongelooflijke dramatische gebeurtenis... de impact die dat heeft op de club... hoe kunnen we dat met elkaar een plek geven? Wat wij zelf doen is... we gaan nu nadenken over een waardige wijze in het volgende week einde, hoe we kunnen omgaan met onze wedstrijdprogramma's. Het gaat met name om die waardige manier van hoe we stilstaan... bij dit type van geweld op de velden. Het is zo ongekend, zo dramatisch qua omvang. Dus wij zijn aan het nadenken, wat is daar passend bij. Dit is een geweldsincident met een uh, afschuwelijke afloop. Ja. Tamelijk uniek, gelukkig, mag je dan zeggen. Aan de andere kant telt de KVB zo'n 800... Excessen per jaar? Ja, op dit moment vind ik het feit wat er vandaag is gebeurd lastig om daarop te reageren. Maar in algemene zin, wij praten over 32.000 wedstrijden per weekeinde. De getallen die u noemt lijken veel, maar op de aantallen die wij organiseren is het relatief laag. Uh, de maatregelen die we hebben getroffen ten opzichte van excessen, die werpen vruchten af. Dat betekent dat het aantal excessen afneemt staat natuurlijk niet in verhouding met hetgeen wat vandaag is gebeurd. Maar dat zijn wel de feiten. Moet je niet zeggen dat je niet streng genoeg kunt zijn... om dit soort uh, wangedrag te bestraffen? In the heat of the moment zou je dat nu meteen zeggen. Maar ik vind dit zo'n exceptioneel uh, verhaal... wat zich vandaag afspeelt, zo'n droevige gebeurtenis... daar wil ik niet graag algemeen beleid op gaan formuleren. Wij proberen vanuit de KNVB alle preventieve maatregelen binnen een club... een goed sportbestuur, goed bestuur, goede accommodatie, goede trainers... De juiste omgang, ouders, spelers, speelsters. Dat zijn belangrijke voorwaarden gezamenlijk. We hebben elkaar keihard nodig daarin. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het gedrag. Dus iedereen die gedrag vertoont waarvan je zegt... dat willen we liever niet zien. Laat elke speler, elke scheidsrechter, elke ouder... elk bestuurslid zijn of haar verantwoordelijkheid nemen hierin. We kunnen niet vroeg genoeg zijn om gedrag wat niet past op de velden... hoe klein ook... Met één de kop in te drukken. Om elkaar te wijzen op die verantwoordelijkheid. Voetbal is door de bank genomen een prachtig spel. En het spel wordt op deze manier bijna stilgelegd. Dus Anton Minnemars, hij is directeur amateur voetbal van de KNVB. En Roel Pauw sprak met hem. De... Straks ouderen die vervroegd met pensioen zijn gegaan... dreigen de staat nu met een rechtszaak. Want ze willen geen pensioengat. Ook niet maar een maand. Moet moeten zo meer over. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks. Ik uh, begrijp dat er wat gladheid is, maar dan lokaal, hè? Ja, Lara, ik uh, begrijp dat een aantal mensen overvallen zijn vanochtend. Uh, in ieder geval de A6. We krijgen meldingen van de A6 richting Lelystad. Hm. Daar zou bij Muidenberg de afrit uh, dicht zijn na ongelukken in de gladheid. En uh, nu komen er ook wat meldingen van het KNMI over lokale wegen... door bevriezing Plaatselijk glad in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant. Hou daar rekening mee. De spits die valt redelijk normaal uit voorlopig, 50 kilometer. Wat langere files op de A7 Hoornzaandam... bij de afrit Weidewormen, 8 kilometer. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... langzaam rijden tussen Beverwijk en Knopende Raasdorp. En dan de A28, het ongeluk wat daar al vroeg gebeurde... vanuit Zwolle naar Amersfoort... De, bij Amersfoort is de linkerrijstrook nog dicht. Er staat 12 kilometer file vanaf Strandhorst. Het verkeer kan beter nog omrijden, want de file is wel ja. erg lang. Vanaf Kopenhattema-Broek volgt Apeldoorn over de A50 en de AI. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een groep ouderen heeft dus de staat een ultimatum gesteld. Binnen twee weken moeten ze een plan voor verhoging van de AOW-leeftijd aanpassen. Al anders volgt er een rechtszaak. Ze zijn boos, die ouderen, omdat ze geld mislopen door het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd. We gaan erover praten met jurist en initiatiefnemer van de rechtszaak, Fred Terhennepen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat om het prepensioen waar deze mensen eh, in vallen en dan gaan ze uiteindelijk over naar het echte pensioen en daar zit een maandverschil in. Uh, kunt u toch nog eens één keer uitleggen hoe dat nou komt? Uh, ja, dat nou, heeft te maken met uh, een wetswijziging van de AOW uh, van de zomer. Uh, naar aanleiding van uh, de akkoorden, zeg maar, in, in, in lenteakkoord lentekoord van de Koelse uh, Het is overigens zo dat in 2013 inderdaad uh, de uitloop één maand is. Maar dat loopt langzaam op tot ja. 2021, naar, naar twee jaar. Dus het gaat niet alleen maar om mensen die wij vertegenwoordigen die één maand uh, inkomensschade hebben. Maar het gaat natuurlijk om een hele grote groep waarbij de inkomensschade wel eens kan oplopen tot, tot twee jaar. Ja, over die, over die groepen uh, later meer. Maar eerst maar eens even, om wat voor bedragen gaat het voor die eerste groep? Nou, dat hangt een beetje ook van de, van de gezinssituatie af. Uh, een AOW-uitkering kan dus al dan niet met een partnerpensioen worden toegekend. Ja, dan hebben we het over bedragen zo tussen de 7 en de 1200 euro. Ja, dat is aanzienlijk. Dat is behoorlijk ja, maar dan hebben we het nog maar over één maand. Hè. De mensen die dus nog meer maanden moeten inleveren, die zullen dus een veelvoud van, van deze bedragen dus moeten missen. Hadden die prepensioners zich niet op deze nieuwe situatie kunnen voorbereiden? Want het, ja, uh, het is al wat langer duidelijk dat uh, we met z'n allen wat ouder worden en langzaamaan toch wat langer moeten werken. Ja, nou, dat is correct. Het is ook niet zo dat wij uh, tegen de ophoging van de AOW-leeftijd zijn, in tegendeel. Het gaat alleen om een groep die ze daar niet op heeft kunnen voorbereiden. En dat gaat met name om mensen die dus met prepensioen zijn gegaan. Of met de FUT zijn gegaan. En dus niet hebben kunnen voorzien dat hun uitkering... die ze dus uit het hoofden van zo'n regeling hebben... niet meer aansluit bij de begindatum van de AOW-uitkering. Dat hebben ze niet aanzien komen dat dit ging gebeuren, zegt eigenlijk. Dat En ze hebben ook geen overbruggingsregelingen? Er is niks geregeld voor? Nou, er is een kleine compensatie regeling in het regeerakkoord voorgesteld. Dan gaat het om mensen die dus maximaal anderhalf maal het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Mm -hmm. Die kunnen dus gecompenseerd worden, maar ja, de groep is natuurlijk vele, vele malen groter. Ook mensen die dus meer dan anderhalf maal het wettelijk minimumloon verdienen. En ja, die worden dus gewoon in de kou gelaten. Ja, want gaat dit om mensen die relatief veel verdienen? Of want die kunnen dat misschien zelf via spaargeld opvangen? Stel ik ja, me dat, dan voor. Ja, dat zou je zeggen. Maar dat zou geen argument mogen zijn. Hè. Het gaat dus in wezen toch om een uh, stuk eigendomsontneming. Of mensen nou rijk zijn of niet rijk zijn, dat mag dacht ik geen rol spelen. Natuurlijk is het zo dat mensen die wat meer geld hebben, dat makkelijker kunnen overbruggen. Dat mm -hmm. is zomaar nogmaals, het mag geen argument zijn voor de overheid om te zeggen van nou, die mensen moeten dat dan maar zelf uitzoeken. Nee, maar goed, nou heeft u, dat zei u net al uh, over een gat dat nog wel groter kan worden hè, in de, in de ja. komende jaren. Maar die mensen hebben natuurlijk wel de tijd om er iets aan te doen. Nou ja, dat, dat, dat zou je verwachten, ja. ja. Kijk, mensen die dus... Uh, Laten we even een ander voorbeeld nemen. Uh, we hebben ook heel veel mensen uit, uit de brandweersfeer. Uh, politie, uh, ambulancepersoneel, defensiepersoneel... die dus met functioneel leeftijdsontslag moesten gaan die hebben dus niet meer de mogelijkheid om terug te keren. Die hebben zich ook dus niet kunnen voorbereiden op het feit dat dus een, de, de beëindiging van hun uitkering niet meer aansluit bij de ingangstaande van de AOW. Uitkering. Maar dat kan toch alsnog dan nu? Als je dat over, over twee jaar pas treft, dan kun je nu nog iets doen. Nou, dat is, dat is dus de vraag. Uh, de brandweerlieden heb ik begrepen, die hebben een uh, procedure willen aanspannen om, om terug te keren. Ondanks het feit dat ze met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan. Nou, dat is tegengehouden. Die mensen hebben gewoon niet meer de mogelijkheid om in hun oude beroep terug te keren. Ja, het enige was, ze zouden kunnen doen is een, een, een baantje nemen om, om het gat te, op te vullen. Dat is ook uh, zeg maar de suggestie geweest van uh, voormalig minister Kamp. Die uh, heeft gezegd van nou die mensen moeten dan maar een kantenwijk nemen nee. om een inkomensgat op te vullen. Oké, okay, als de regering uh, u niet op tijd tegemoet komt dan spont u dus een rechtszaak aan. Wat zeggen uw ja, juristen over de haalbaarheid van zo'n zaak? Nou, ik denk dat de haalbaarheid behoorlijk groot is. Dan hebben we het niet over de mensen die volgend jaar een maand moeten inleveren. Mm -hmm. Want het gaat natuurlijk om een afweging die de rechter gaat maken. Enerzijds het belang wat de overheid heeft bij, nou, bij deze maatregel. Het gaat dus puur om bezuiniging en dat mag op zich ook wel. Alleen de overheid moet daarbij zich realiseren dat daar een hele grote groep uh, schade kan gaan leiden. En dan zal de overheid ook de afweging moeten maken in hoeverre uh, deze maatregel voor die mensen nog wel, wel, wel, wel juist is. Ja, uh, okay. En ik denk dat ik denk als we dan juridisch bekijken, dat de, als we de afweging maken, dat de rechter toch de balans in het voordeel van de gedupeerde, gedupeerde laat slaan. En waarom? Ja, omdat er dus uh, een onevenredig Ja, dat is me wel duidelijk. Ja, ja. Ja. Fred Ter Rennepen, dank dat u ons even een toelichting ja. wilde geven. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Frits Willem alexander opent vanmiddag een belangrijk bedrijventerrein in Os. Brabantse gemeente die de laatste jaren vooral te maken had met bedrijven die daar de poort sloten. Nou, de poort ging vanochtend, al kost het enige moeite, al open voor Marno Remmers. In het Pivot Park, zoals het zo mooi heet, Pivot, want daar draait het om. En dan staat er nog in kleine letters onder Live Science Community Os. Dat wel een beetje in het Engels allemaal. Er is hier deze ochtend een ontbijt met ook vleeswaren die dan weer van de fabriek hiernaast komen. Want de worstenfabriek staat pal naast uh, het terrein... waar uh, de, de, de medicijnen ooit werden ontwikkeld vroeger al. Dat is trouwens niet helemaal toevallig. Hè. Het heeft met elkaar te maken. Ja, dat klopt. Dat heeft zeker met elkaar te maken. Medicijnen komen voort uit, uit de slachthuis. Daarom ook de naam orga-organen, organon ooit. Dat klopt, ja. Hoe zit dat? Oorspronkelijk is... Uh... Een uh, farmaceut samen met een uh, ondernemer hier uh, lokaal begonnen om insuline te isoleren. of uh, ja, hormonen uit uh, slachthuisafval. En ja. daar is deze hele zaak op uh, gebouwd. Dus daarom staat niet toevallig Palma's worstenfabriek? Dat is niet geheel toevallig, dat nee. klopt. Hans van Eendenaam en Andrea van Elzas. dat zijn twee mensen. dat waren MSD'ers. Ja, organezen. Organezen, zeggen sommigen ook nog? Ja, organon, seringplauw. En de Merck, MSD. Ja, het is, het is, het, er is wat gebeurd hier natuurlijk. Uh, nu zijn jullie van Bio Novion. Nou, daar zit Novion daar zit nieuw in. Een doorstart, een eigen bedrijf in een voormalig laboratorium van MSD. Dat klopt helemaal. Wij uh, zijn zelfs terechtgekomen in een laboratoria... waar wij in het verleden ook gewerkt hebben. Dus wij kennen die gebouwen en laboratoria als, als uh, geen ander. U kent bij wijze van spreken elke deurklink. Zeker. En ja. alle apparatuur en alles op ons uh, duimpje. Ja, want u hebt u van MSD min of meer gekregen. Inderdaad, en uh, daarnaast werken wij ook aan een aantal projecten... die wij uh, vanuit de erfenis uh, mee onderhandeld hebben. Ja, wat gaat u maken? Wat gaat u doen? Wij gaan nieuwe kankermedicijnen maken. En uh, wij doen dat door het afweersysteem van de patiënt te activeren... zodat het zich richt tegen de kanker, de tumor. Ja, dat lijkt mij uh, vooraanstaand. Dat is inderdaad uh, wel revolutionair onderzoek. Uh, het idee dat uh, het immuunsysteem, het afweersysteem, uh, kanker kan afweren, dat bestaat al heel lang. Alleen men wist nooit hoe dat te manipuleren is. Uh, nou, ik zit al twintig jaar in dat veld. En sinds de afgelopen twee, drie jaar zijn er voor het eerst medicijnen goedgekeurd die dit precies kunnen. Met spectaculaire resultaten. Nou, wij, wij stappen daarin met onze eigen programma's. Welke Kank, want je hebt heel veel kankersoorten. Hè? Waar, waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het in eerste instantie over huidkanker, melanoom. De pigmentcelkanker, zeg maar. die is behoorlijk kwaadaardig. Daar is met name voor het eerst aangetoond dat dit soort systemen heel goed kunnen werken. De eerste medicijnen zijn daar ook goed gekeurd. En nu breidt dat zich uit ook naar andere vormen van kanker. Zien hier banken geldschieters dan ook brood in? Want daar gaat het natuurlijk wel om. Je begint wel in deze crisisrijke tijden met een nieuw bedrijf. Het lijkt me niet eenvoudig. Nee, het is uh, zeker moeilijk. Uh, maar we hebben twee investeerders gevonden die ons in ieder geval uh, de start willen geven. En uh, dat is natuurlijk toch belangrijk. Dat je kunt beginnen en kunt laten zien van nou wij kunnen niet alleen dit werk doen binnen Merck. Maar we kunnen dit ook zelfstandig als eigen bedrijf doen. En uh, nou, daar zijn we heel uh, blij mee dat we die start kunnen hebben. En we hopen meerdere investeerders of partners te kunnen kunnen vinden in de toekomst om ons werk uh, verder te zetten. Goed, we gaan straks nog even naar jullie laboratorium. Ik weet nog van een jaar geleden toen dit park werd gepresenteerd... dat alle apparatuur van MSD uh, helemaal luchtdicht verpakt stond. Uh, want het moet binnen de, de certificering uh, blijven. Er is ook nog heel veel nodig met vergunningen... want jullie werken ook met genetisch materiaal. Dus daar komt een heleboel bij kijken. Dat gaan we straks uh, zien, terwijl hier achter mij... het ontbijt begint voor de ondernemers met dan weer de worst. Op de boterham van hiernaast...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 Radio 1. Het NOS-journaal. Laat gesprek KNVB met voetbalclub Buitenboys. En pensioenfonds Zorg en Welzijn wil meer risico nemen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorel Negens. De KNVB heeft een gesprek gehad met het bestuur van Buitenboys... na de mishandeling en de dood van een grensrechter van de club. De 41-jarige man overleed gisteren nadat hij een dag eerder in elkaar was geslagen... en getrapt door spelers van Nieuw Sloten. Clubvoorzitter Oost zei in het tv-programma Pauw en Witteman... dat de bond veel te laat hulp heeft geboden. Uh, de KNVB heeft uh, grove fouten gemaakt uh, sinds gisteravond. Uh, mm. Voordat wij hier naartoe kwamen, hebben wij nog heel even snel met de KNVB gesproken. Dat was het eerste contact wat wij hebben gehad. En hebben ze ook toegegeven dat ze grove fouten hebben gemaakt. De directeur amateurvoetbal van de KNVB, Anton Binnenmars... zegt dat het anders had gemoeten. Ja, op dit moment uh, heb ik vernomen dat wij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 Door dat te doen is de kans groter dat gepensioneerden geen pensioen hoeven in te leveren en er zelfs iets op vooruit gaan. Volgens Zorg en Welzijn biedt het huidige systeem geen zekerheid. Wij moeten naar een regeling die recht doet aan de belangen van jong en oud, die rekening houdt met het feit dat we langer leven, die economische schokken kan opvangen, zodat we dus weer ja, iets hebben wat nou ja, de komende jaren mee kan. Critici zeggen dat de pensioenen te afhankelijk worden van schommelingen op de beurs. Plannen kunnen pas worden ingevoerd in 2015 als het kabinet de regels heeft aangepast. Bij een kantoor van de Griekse rechtsextremistische partij Gouden Dageraad is een bom ontploft. De explosie was in een buitenwijk van Athene, richtte veel schade aan. Niemand raakte gewond. De politie weet niet wie de bom heeft geplaatst. De Gouden Dageraad haalde bij de parlementsverkiezing in juni uit het niets 7% van de stemmen. De partij is sterk anti-Europa en anti-immigranten... en profiteert van de diepe crisis waarin Griekenland is gedompeld. Leden van de partij gebruiken geregeld geweld tegen illegale. President Obama heeft de Syrische president Assad gewaarschuwd... dat het gebruik van chemische wapens totaal onaanvaardbaar is. Hij zei dat Assad voor de gevolgen opdraait... als hij chemische wapens tegen zijn eigen bevolking gebruikt. wil het absoluut Assad and those under his command... The world is de use of chemical weapons is en zou be onacceptabel. Obama sprak niet over eventuele gevolgen voor Assad. De VS heeft aanwijzingen dat Syrië chemische wapens verplaatst. Syrië ontkent dat het zulke wapens heeft. Dit jaar krijgen 59 universitaire opleidingen het stempel topopleiding van de keuzegids Het gaat vooral om exacte vakken, theologie en filosofie. Bij rechten en economie zijn de topopleidingen dun gezaaid. De Universiteit Wageningen prolongeert de titel van beste universiteit. Wageningen heeft volgens de keuzegids intensieve begeleiding en prima faciliteiten. En de Nederlandse hockeyers hebben hun derde wedstrijd in het toernooi om de Champions Trophy gewonnen. In Melbourne werd het tegen België 5-4. Nederland heeft nu 7 punten uit drie wedstrijden en is zeker van een plek in de kwartfinale. Wie Oranje dan treft is nog niet bekend. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Na een nacht met temperaturen boven het vriespunt en een aantal brede opklaringen zien we vandaag buien vanuit het noorden naderen. De buien zijn vanochtend in het noorden actief en bereiken vanmiddag het zuiden van het land. De buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond 6 graden bij een stevige zuidwesten tot westenwind. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden en neemt er wat in kracht af. Vanavond en vannacht moeten vooral het zuiden en westen met buien rekening houden. In de rest van het land opklaringen. De noordenwind voert koude lucht aan... waarin de temperatuur onder het vriespunt duikt. Woensdag worden we getrakteerd op winterse buien. Verder wordt het niet veel warmer dan een graad of drie. En komt er erg veel wind te staan... mogelijk stormachtig op de wadden. Sinterklaas kan zich dus maar beter goed voorbereiden. ANW-verkeersinformatie. Gladheid in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant. Vooral op lokale wegen. Die kunnen door bevriezing plaatselijk nog glad zijn. Een normale spits met een lange file op de A28 na een ongeluk... Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen langzaam rijden tussen Beverwijk Oost en Knopend Raasdorp over 10 kilometer. Vanuit Almere op de A27 naar Utrecht loopt het vast tussen Almere Hout en Huizen 5 kilometer. En de problemen zitten vooral nog op de A28 Zolle Amersfoort. Vanochtend vroeg reden bij Amersfoort Vathorst vijf auto's op elkaar. De linker rijstrook is nog dicht. Dan staat de 12 kilometer file vanaf Strandhorst. De keer kan beter omrijden nog vanaf Knopend via Apeldoorn over de A50 en de A1.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Een uh, staatssecretariaat was de overgelopen twee jaar zijn hoogste ambt. Maar daarvoor zat hij natuurlijk jarenlang voor het CDA in de Tweede Kamer. We hebben het over Joop Atzma. En vanmiddag neemt hij na 14 jaar afscheid van Den Haag. En de vraag is, vindt hij dat hij in al die jaren nou een goede volksvertegenwoordiger is geweest? Meneer Atzma, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Nou, zegt u het maar. Ja, het is niet aan mij om daarover een oordeel te geven. Ik kan alleen zeggen dat ik vanaf uh, dag 1 dat ik op de lijst kwam. En dat is uh, op de lijst van het CDA. En dat is 15 jaar geleden. En een paar maanden later werd ik gekozen. Tot en met de laatste dag uh, ja, echt mijn, mijn stinkende best heb gedaan... om een goede volg, volksvertegenwoordiger te zijn op, op, op heel veel terreinen. En uh, ja, of dat genoeg is geweest, dat, dat, uh, dat is een ander om dat te bepalen. Ja, maar u heeft uw best gedaan. Uh, kon u een goed volksvertegenwoordiger zijn? Uh, ja zeker. Iedereen kan een goed volksvertegenwoordiger zijn, denk ik, als je als je uh, vindt dat het betekent dat je tussen de mensen moet blijven staan. En dat je tegelijkertijd ook uh, boodschappen in het parlement uh, uh, niet alleen kunt, kunt vertellen, maar ook uh, uh, nou ja, ambities kunt waarmaken. Dus ook. ...meerderheden kunt smeden. En daar heb, ik, uh, daar heb ik denk ik wel de afgelopen uh, jaren een bijdrage geleverd. Er zijn dingen veranderd, er zijn dingen uh, aangepast uh -huh. op heel veel terreinen. En ja, dat is iets waar je toch met, met uh, voldoening op terug kunt uh, kijken. Uh -huh. Ja, in de laatste twee jaren waren we natuurlijk als uh, staatssecretaris heel bijzonder. Ja. Maar meneer Altsman heeft het ook vooral over politiek bedrijven, dat heeft u dan kunnen doen. Heeft u ook echt uw vingers achter de grote problemen van het land kunnen krijgen? Uh, ja, als je ziet waar je mee bezig hebt gehouden, en ik heb me in de beginjaren vooral met, uh, met onderwerpen op bedrijf van landbouw, media, sport, uh, uh, ook verkeer en waterstaat bezig gehouden, dan denk ik dat je in een aantal gevallen uh, best, best wat, uh, ja. wat betekent hebben. Maar is dat uh, allemaal af... te behappen als, als Kamerlid? Nee, dat, dat is een ander punt. Ik heb de afgelopen jaren gezien uh, hoeveel uh, menskracht, know-how en inzet er op de ministeries is, op verschillende ministeries. Want je, je, je, je kan overal. Een beetje in de keuken kijken. En als ik dan zie eh, hoe geweldig op de ministerie wordt gewerkt, en ik zie tegelijkertijd hoe fracties in de Tweede Kamer, we hebben 150 Kamerleden, hoe die eh, met de beperkte eh, eh, middelen en een beperkt aantal mensen daar eigenlijk tegenwicht aan moeten bieden. Ja, dan denk ik dat de Tweede Kamer zichzelf eh, absoluut tekort doet eh, om, het, om het even in, in verhoudingen te schetsen. We hebben, ik zei al, we hebben 150 Kamerleden die hebben misschien samen. 400 medewerkers ja en alle ministeries die, die nogmaals die geweldig werk doen, die hebben er uh, meer dan 100.000. Ja, om ja. daar tegenmacht voor te vormen zou de Kamer misschien wel eens wat meer zelf uh, aan de bak moeten willen komen. Aan de bak moeten willen komen. Dus daar moeten eigenlijk, zegt u, uh, meneer Altsma, na al die jaren in de Kamer en ook uh, vanuit de werk misschien als staatssecretaris, want die heeft beide kanten gezien... Um, is de Kamer onderbezet in feite? En kunnen ze hun werk helemaal niet doen? Want dat, dat zegt u eigenlijk ja, niet ik goed. Ik dat de Kamer uh, te weinig menskracht heeft. Te weinig handen heeft om datgene te doen uh, wat ze moet doen. Namelijk in de eerste plaats zijn van een volksvertegenwoordiging. En een volksvertegenwoordiging die het, uh, dit kabinet, die de regering ook controleert. Ja, en daar, dan, dan is het volstrekt onmogelijk om met, een, uh, ja, met zo weinig mensen, zo weinig beleidsmedewerkers in de Tweede Kamer... dat werk uh, goed te doen Maar dat zeker is eigenlijk als je best... met de ministerie. Ja, maar dat is eigenlijk best schokkend wat u zegt. Want de Kamer kan daardoor de, de macht helemaal niet co goed controleren. Niet adequaat in ieder geval. Nou ja, ik vind dat, ik vind dat er best een tandje bij mag om het uh, op die manier maar eens uit te drukken. Mm. Ik, uh, ik, ik vind dat de verhoudingen soms echt zoek zijn. En mm. dat, dat heb ik de afgelopen jaren uh, als Kamerlid uh, uh, soms gemerkt. Maar ik heb het ook uh, de afgelopen... Uh, twee jaar als staatssecretaris natuurlijk ook van hem bij kunnen zien. Ja. En, maar meneer Elsma, ja, zou iets aan kunnen doen? Ja, moet je dan uh, je tijd ook beter besteden en misschien de waan van de dag af en toe de waan van de dag laten? Ja, maar kijk, de, de, kamer, de Tweede Kamer is wel onze voortvertegenwoordiging. Dus het zou raar zijn dat men uh, datgene wat zich in de actualiteit afspeelt, Tuurlijk. dat men dat zou laten liggen. Dus ik vind echt dat de Kamer uh, iedere dag weer uh, er bovenop dient te zitten. Maar niet alleen als je kijkt naar datgene wat er in het nieuws uh, plaatsvindt. Want ja, soms gaat het toch uh, om de vraag hoe kun je dingen die beter kunnen uh, ook daadwerkelijk verbeteren. Maar je moet ook... Ja tegenmacht kunnen bieden aan uh, andere ministeries. En dat is iets wat de Kamer zelf bepaalt. En ik vind dat, dat in die zin de Tweede Kamer de komende jaren... wel eens wat meer in de spiegel zou moeten kijken. Uh, doen we genoeg en hebben we genoeg? Joop Pasma, wij wensen u een plezierige laatste dag. Nou, dank u wel. <laughs> Tot ziens. Ja, we spreken ja, we vast wel eens. Tot ziens. Komt wel goed. Minuten over half acht is het. U naar het NOS Radio 1-journaal. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hey, het werd toch nog spannend, hè, Melbourne? Hoe kwam dat? Ja, laat? het werd een spannende wedstrijd. 3-0 rust en ineens was België terug in de wedstrijd. België, nummer 5 van de Olympische Spelen, is ook een, een uh, hockey hockeynatie in opkomst. Goeie coach, Mark Lammers, de Nederlander, dat is uitermate bekend. En ja, het werd inderdaad nog een hele echte wedstrijd. 4-2, 4-3. Het bleef heel lang spannend. En eigenlijk pas in de allerlaatste minuut, bij die 5-3, was het echt beslist. 5-4 deed er niet zo heel veel meer toe. Maar maar het geeft ook wel aan, het is een olympisch jaar geweest. De mensen zijn met nieuwe teams. Ook Nederland heeft vijf, zes nieuwe spelers. Iedereen is een beetje aan het inpassen. Het is ook een apart toernooi, want nou heb je je keurig geplaatst, zou je denken. Maar ja, België heeft zich ook geplaatst. Want uh, iedereen heeft zich geplaatst, namelijk. Oh. Uh, uh, <laughs> je gaat nu kwartfinale spelen. En het enige is dat je dan wel tegen een mindere uit de andere pool. maar ook dat is een beetje loterij. Een wedstrijd loopt nog, dus het is ook nog niet bekend tegen wie Nederland moet. Dus op zich heb je nog niks. Maar het is ook echt een oefentoernooi. In Nederland twee wedstrijden gewonnen, één tegen Oostenrijk. Gelijk. Tot nu toe kunnen ze in dat opzicht wel heel tevreden zijn, hoor. En uh, ja, dit verschil hadden ze niet zo klein meer mogen laten worden. Maar dat weten ze zelf ook wel. Maar goed, uiteindelijk winnen ze wel die wedstrijd gewoon keurig. Dus ze zitten op schema, maar het toernooi gaat eigenlijk pas echt beginnen. Goed, Tom, wordt het vanavond nog belangrijk bij die laatste wedstrijden... in de pools van de Champions League? Ajax, ja, gaat er een beetje nou ja, vanuit, wil ik niet zeggen, maar proberen. Ziet wel, kan ze toch nog te overwinteren ja. dan in de Europa League? Hè? Maar ja, dan moeten ze dus een resultaat halen tegen Real Madrid. Ja, ze zullen met een... Uh, ...en schuin ook voortdurend kijken naar wat daar in die andere poolwedstrijd gebeurt... ...tussen Dortmund en Manchester City. Dortmund is al eerst in die pool, die hebben geen enkel belang meer... ...gaan een aantal mensen niet opstellen. En de grote vraag is eigenlijk, is Manchester City met veel meer miljoenen dan punten... ...tot nu toe uh, überhaupt wel geïnteresseerd in die, in die uh, Europa League? Kortom, gaan zij er nog vol voor? Gaan zij dat en kunnen zij in Dortmund winnen? Dan moet Ajax ook winnen in Madrid. En ondanks dat men zichzelf erg veel moed in praat en doet van... ...nou ja, je weet het nooit en ook Madrid niet in zijn sterkste opstelling. Is, moet je je toch zeer afvragen of dat tot de mogelijkheden behoort. Het kan altijd, maar zelfs een half tweede elftal van Madrid is uh, de afgelopen jaren zoveel sterker gebleven dan het team van de Ajax. Wat natuurlijk een goede wedstrijd in de benen heeft tegen PSV, maar dit is toch echt even iets anders. En ik ben toch bang dat Ajax vooral moet opletten hoe het in Dortmund staat. En wat dat betreft uh, gevoelsmatig, ook al hebben ze het in eigen hand, toch het gevoel heeft dat het lot in handen ligt bij Dortmund. Okay. Hey, we willen ook nog even met je naar de dood van de grensrechter in Almere. Het ja. um, verbaast me toch een beetje over de houding van de KNVB gisteren. Waarom hebben ze zich zo opgesloten in Zeist? Ja, dat is, uh, daar is niks goeds over te zeggen. En ik denk dat ze dat zelf ook wel voelen. Er is al een heel groot mea culpa geweest. En nu wordt er op allerlei manieren natuurlijk met deze getroffen vereniging Buiten Boys... Uh, de ...uitzonderlijke, uh, afschuwelijke situatie natuurlijk, uh, contact gezocht. Daar liggen draaiboeken klaar. De KVB doet echt heel veel om, om dit soort dingen uh, goed mee om te gaan. Maar goed, een draaiboek is papier. En gisteren is er door mensen, laat dat helder zijn, gewoon niet goed gereageerd. De situatie totaal verkeerd ingeschat. En ja, dat mag natuurlijk niet voorkomen. Daar zullen ze intern ook wel heel veel aan doen. Uh, het is een afschuwelijke situatie. En de KVB weet ook wel dat ze hier niet goed in gehandeld hebben. Ja, dat hebben ze ook toegegeven. Tom, ja. dank je wel. Okay. De asbestcrisis in Utrecht van afgelopen zomer is geëvalueerd. Onderzoeksrapport verschijnt later vandaag. Een boek is er al. We spreken zo duidelijk de schrijver. De verkeersinformatie eerst bij de ANWB. Kees Kwaks. Toch nog rekening houden met gladheid vanochtend in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant. Vooral op lokale wegen die kunnen door bevriezing nog plaatselijk glad zijn. Twee files dus die eruit springen, Dat zijn de A12 Arnhem richting Utrecht. De nasleep van een ongeluk. Er staat 8 kilometer tussen Kloepen Waterberg en de afrit Wageningen. Alle rijstroken zijn weer open. En vanochtend stond er Lange langer viel ongeluk op de 28 zollen richting Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst gebeurde een ongeluk met vijf personenauto's. Alle rijstrokken zijn weer vrij. Er staat nog zeven kilometer vanaf Strandmulden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Asbest in Kanaleneiland. Het heeft Nederland een groot deel van de zomer in zijn greep gehouden. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland vooral natuurlijk. Daar werden in totaal 175 huizen ontruimd. Wonen 300 bewoners, die moesten weg, ik weet het nog wel... Wat ging er goed en wat ging er fout? Vanmiddag, Marcel zei het al, verschijnt het rapport van de gemeente... over de fonds van asbest en het handelen daarna van de gemeente. Een communicatiedeskundige, Remco de Boer, heeft er al een boek over klaar liggen. Um, verloren vertrouwen heet het, we hebben het hier voor ons. Lessen uit de Utrechtse asbestzaak. Meneer de Boer, welkom bij ons in de studio. Dank okay. u. Um, nou, zegt u het maar, wat uh, hebben we geleerd van de Utrechtse asbestzaak? Nou, we gaan, we gaan vanmiddag natuurlijk heel veel horen... Dus dat ten eerste. Maar ik denk dat we drie dingen belangrijk geleerd hebben. Dat er een gebrek was aan hele feitelijke informatie over asbest... en met name over het risico daarvan. Dat is niet gecommuniceerd met de bewoners, ook niet naar buiten, naar de media. Vervolgens is er geen, het woord viel net ook al even, mea culpa geweest... over het feit dat er eigenlijk te zwaar is ingegrepen. Zo'n beslissing kan genomen worden, maar als achteraf blijkt dat het onnodig was... of te zwaar, moet je excuus maken om het geschonden vertrouwen weer te herstellen of daar een begin mee te maken. Dan moet je dus inzien dat je een fout hebt gemaakt. Ook, he? Klopt, ja. inderdaad. En ten derde um, is er daarna ook niet de openheid geweest... de transparantie die je, nodig, uh, die je dan juist zo nodig is. Nou worden er al jaren lessen getrokken... en iedere keer komt er weer uit van wees open, wees eerlijk. Heeft Utrecht dat dan nog steeds niet begrepen volgens uw bevindingen? Als u, het zo, als u het zo zegt, uh, ja, dan, uh, dan lijkt dat daar wel op. Ja. En ik, ik, het is ook een van de redenen dat ik dat boek geschreven heb. Uh, de handboeken zijn allemaal duidelijk. Je moet open zijn, je moet transparant zijn. Maar op het moment dat er een calamiteit is... Nou, zo zoals het dus van de KVD. Ja, ja wat, dat wat is opmerkelijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dit soort zaken dus heel gedetailleerd reconstrueert. Maar dan reconstrueren, dat doe je dan achteraf. Stel dat er nu opnieuw zoiets plaatsvindt. Want het lijkt iedere keer, Marcel geeft het ook al aan, alsof crisiscommunicatie een soort rocket science is. Maar dat is het toch helemaal niet. Als het gaat om openheid, dan lijkt het ook wel alsof gemeenten af en toe bang zijn dat als ze informatie geven dat dat dan fout gaat. Het lijkt allemaal zo voorzichtig. De KVB ook gisteren. Ze sluiten zich in feite op daar in Zeist. En doen net, we zijn er even niet. geven geen antwoord op vragen van journalisten. Ja. Wat gebeurt er dan in die hoofden, weet u dat? Dat vind ik heel erg lastig. En dat zal de commissie vanmiddag denk ik ook niet kunnen zeggen. Want dan zit je letterlijk in het hoofd van mensen. Mm -hmm. uh, ik heb de, de nationale Ombudsman gesproken, ook voor het boek. En die heeft het over systeemgedrag, wat een organisatie gaat vertonen. Wat houdt dat in? Uh, nou ja, daar, daarbij wordt eigenlijk de menselijke, de menselijke maat of de mensoriëntatie wordt uit het oog verloren. En je gaat uh, heel erg het systeem uh, in stand houden. Dus er ontstaat een soort kramp. Um, uh, uh, mensen individueel willen dat ook eigenlijk helemaal niet, hè, maar je gaat je ernaar gedragen. Dus er zit in die zin ook geen opzet in. Het is niet dat iemand denkt: we gaan eens even lekker niet open zijn. Nee, <laughs> maar het gebeurt. En dat is systeemgedrag. En dat is ook buitengewoon lastig om dat uh, te voorkomen. Over de maat gesproken, want dat is de, de, de theorie dan. Hè? Naar de actie destijds genomen. Hoe was die maatvoering? Zo'n grootschalig ontruimen, evacueren. Was dat nodig? Nee, ik heb uit de reconstructie blijkt dat dat niet nodig was. Ik moet er wel een voorbehoud in maken dat die grootschalige gedwongen uh, acute evacuatie die was niet nodig. Het asbest wat gevonden was moest wel worden opgeruimd en moest ja. wel iets gebeuren. Want even in herinnering roepen men ging, ik geloof dat het om de dakgoot ging inspecteren. Uh, dat was niet in rekening gehouden met asbest, maar ja, het kan natuurlijk wel hè? oude huizen en dat kwam opeens vrij. En toen zijn die mensen weggehaald. Want ja, asbest is gevaarlijk, dus wegwezen. Klopt. En het, het bijzondere aan deze zaak is dat er... Uh, kijk, er zit in bijna alle huizen van voor 1993 zit asbest. Ja. Bij bijna iedereen. Alleen dit was een heel bijzonder soort asbest... die eigenlijk nooit in de woningbouw wordt toegepast. Dat waren ook losse vezels. En die zijn veel gevaarlijker ja. dan de gebonden vezels... die meestal in huis zitten. Dus daar moest worden ingegrepen. Alleen, ja, een van de dingen waar de uh, commissie vanmiddag... of waar de commissie naar gekeken heeft... en waar ik hoop dat een antwoord op komt, is de argumentatie die uiteindelijk is uh, aangehouden... om zo grootschalig in te grijpen, terwijl de getallen waren al bekend. Er had niet zo groot hoeven te worden ingezet. Maar goed, dat is kennis achteraf. Ik ben heel benieuwd wat, uh, hoe dat besluitvormingsproces die zondag is gegaan. Dus je hebt ook met mensen te maken natuurlijk. Hè? In dit geval zijn er mensen verplaatst, ze moesten weg. We uh, hebben dat ook gezien uh, dat dat soms heel ongrijpbaar kan zijn... menselijke reacties, in, in haren bijvoorbeeld... en alles hoe, hoe dat daaruit gelopen is... Heeft, wat is uw idee daarover, over hoe de Utrechtenaren uit Kanaleiland hebben gereageerd? Ja, die, die reageerden uh, op eigenlijk ook de beelden die ze zelf zagen. En dat is iets wat je, als je het hebt over het opschalen van uh, de maatregelen... en het beeld wat daarbij wordt neergezet, dat was natuurlijk een heel angstaanjagend beeld. Gingen mensen in beschermende pakken met, met maskers op. Gingen langs de deur om te vertellen dat mensen uh, weg moesten. Een uh, deel van de wijk werd afgezet. Uh, kinderen en ouders werden soms gescheiden van elkaar. En, en mochten niet meer bij elkaar komen. Dat de een aan de ene kant stond van het hek en de nee. andere aan de andere. Dus dat is een heel erg indringend uh, beeld wat er aan ontstaat. En dus is het ook heel erg lastig als voor ons blijkt dat het eigenlijk meevalt. En dat zeg ik dus even uh, relatief meevalt. Dan moet er dus ook door de overheid een soort excuus worden gemaakt. Ja. Er werd af en toe ook ja, niet zo... Aardig gesproken over sommige bewoners van Knaleiland. Die zouden een slaatje willen slaan uit deze hele situatie. Wat heeft u daarover uh, teruggevonden? Nou, dat, dat klopt. Ja, dat ja? Is, dat, ik vind het buitengewoon pijnlijk. Dat dat geschreven werd? Of dat zij dat nee, nee, dat dat geschreven werd. Ja, ja. Uh, pardon. Ja, nee, dat dat geschreven werd. Nee, ik, ik vind het buitengewoon pijnlijk. Uh, het, het zal je maar gebeuren dat je uh, even een tasje mag pakken... en tot op de dag van vandaag, we zitten in december, nog steeds niet thuis bent. Zeker, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar dan miljoenen claims indienen en spreken over emotionele schade. Is dat nog passend? Nou, ik, ik kan er een entie mee. Die, die miljoenen claims weet ik overigens niet hoor. hebben we hebben elkaar het, opgeteld natuurlijk. Nou, het, het heeft tot nu toe een aantal miljoen gekost. En met name ook aan de kosten om mensen in hotels onder te brengen, et cetera. Um, over die claims de hoogte ervan weet ik niet. Maar dat mensen um, uh, enorm geschrokken zijn, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, absoluut. Goed, dan kijken zij ook met belangstelling naar de presentatie van dat uh, onderzoeksrapport van de gemeente. Hartelijk dank. Voor uw komst. Dank u en uw uitleg. Ik zou eerst even het boek gaan lezen, eerlijk gezegd. Wij gaan naar ons. Want daar is eindelijk weer eens wat te vieren. Prins Edem Alexander opent vanmiddag het Life Science Park. Verslaggever Mijnon Remmers. Jij mag er rondkijken, hè? Wat zei je? Jij mag al rondkijken, begrijp ik? Ik? Ja, wij mogen al rondkijken we zijn nu bij uh, de, de goed belegde boterham. Nou, je had dat nog gedacht in overigens het bedrijfsrestaurant van MSD. Want ik heb ook nog een msd badge en alles uh, is eigenlijk nog MSD. Maar toch, een belangrijk deel van dat terrein heet vanaf vandaag het Pivot Park. Is dit ook wat mensen te ontbijten? Goedemorgen. Goedemorgen. Wie had dat nog ooit gedacht, hè? Een goed belegde boterham hier. Nou, uh, ik wel. Maar ja, ik ben toch wel? Nooit, nooit pessimistisch begonnen. geweest? Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, het bevalt me hier uitstekend. Dus, uh, ja. u, u bent ook een doorstarter? Nee hoor, ik ben pas in april begonnen. Dus uh, ja, ik ja. ben helemaal nieuw. Helemaal nieuw? Ja. Wat, wat gaat u precies doen? Um, ik ga de formulering ontwikkelen. En, uh, met name voor emerging markten. Dus uh, ontwikkelingslanden. Die wat, ja. het, het, het klinkt mij nog erg uh, uh, academisch, maar... Oké. Okay. Nee, wij, wij hebben een, een gedeelte van, uh, van MSD uh, is hiervoor om, uh, om voor uh, ontwikkelingslanden... dus uh, landen waar de medicijnen nog niet zo veel gebruikt worden... om daar speciale medicijnen voor te ontwikkelen. Ja. Dat, klinkt, dat klinkt ook uh, positief. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, en dat geldt voor heel veel ondernemers hier. Uh, er wordt voor een belangrijk deel nog samengewerkt met MSD... soms ook met apparatuur in laboratoria die van MSD waren... Uh, Willem-Alexander komt straks om twee uur. U krijgt eerst nog een soort pep-talk, geloof ik. Ik geloof het ook, ja. ja komt eerst ja. nog iemand iets vertellen over de, de toekomst? En dan gaan wij dadelijk eens even kijken in een van die vele laboratoria hier op het immense terrein in Os, waar ze gewoon weer aan het werk gaan. Wie had dat gedacht, een aantal jaren geleden? Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Rauw op de voorpagina's van de meeste ochtendkranten. Om de grensrechter, die gisteren bezweek na mishandeling. En rauw om de acteur Jeroen Willems, die overleed tijdens de repetitie... voor de jubileumavond in Theater Carré. Jeroen Willems bereidde een hommage aan Toon Hermans voor. En dat moest een van de hoogtepunten worden tijdens het feestprogramma... schrijft de Volkskrant. Maar er kwam geen feestprogramma. En het dood van Jeroen Willems schokte Carré. Nederland verliest een multitalent, schrijft de Telegraaf. Collega's prijzen Willems in trouw niet alleen om zijn talent, maar ook om zijn persoonlijkheid. Een acteur die ook zingend de harten stal, kopt de krant. Ander nieuws in de Ochtendbladen en de verschillende media. De Nederlandse missie in Kundu stopt mogelijk al in 2013. Dat schrijft de Volkskrant op haar website. Nu het Duitse leger heeft besloten in 2013 te vertrekken uit de Afghaanse provincie... is het waarschijnlijk dat ook de Nederlandse missie dan stopt. De Duitsers zorgen onder meer voor bescherming van de Nederlandse trainingsmissie... en verder voor faciliteiten zoals de kantine en medische verzorging. Volkskrant heeft de Duitse vertrek voorgelegd aan kolonel Roland Dion... Jongenscommandant van de Nederlandse trainingsmissie in Koenloes. Tegen de Volkskrant zegt hij dat er een reële kans is... dat de Nederlanders in 2013 moeten vertrekken. Cyprus is een witwasparadijs voor Russische criminelen... schrijft het Algemeen Dagblad. Twee CDA-Kamerleden waarschuwen in de krant... dat de honderden miljoenen euro's aan Nederlands noodgeld voor Cyprus... in zakken dreigen te belanden van Russische mafiosi. Hmm. Afgelopen jaren is naar schatting 230 miljard dollar... aan Russisch geld via banken op Cyprus wit gewassen. En laat het nu precies de Cypriotische bankenwereld zijn... waar het Europese noodgeld naartoe gaat. De CDA's hebben er vragen over gesteld. Dat hebben ze gedaan aan minister Timmermans en Dijsselbloem. In de Belgische standaard aandacht voor de Vlaamse scholen... die geen Turks en Marokkaans willen horen van hun leerlingen. Op veel scholen krijgen kinderen zelfs strafwerk... als ze tijdens de les of in de pauze een andere taal spreken dan Nederlands. Op een school moesten leerlingen zelfs geld in een pot doen... als ze betrapt worden op een gesprek in het Turks of het Marokkaans. Onderzoekers vertellen dat dit allesbehalve prestatiebevorderend werkt. Omdat migrantenleerlingen zich onderdrukt voelen op school... presteren ze juist minder goed. En dus pleiten ze voor meer thuistaal op de scholen. Zouden ze het zelf al weten op die foto? Op de voorpagina van de Telegraaf zien we Kate en William die elkaar verliefd aankijken tijdens een bezoek dat ze een tijdje geleden brachten aan de Solomonseilanden. Nu wereldkundig is gemaakt dat prinses Kate zwanger is, peilde de krant De Stemming in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik pakte even de foto erbij. Inderdaad. Britten jubelen. Kate is zwanger. Nou ja, de stemming is op op best, schrijft de Telegraaf. Het land zou zelfs in jubelstemming zijn. Na acht uur peilen we ook de stemming in Groot-Brittannië. Nemen we het onze de Britse kranten door. Die gaan helemaal los op dit nieuws. Blijf luisteren. Want na 8 uur dan spreken we ook de directeur van Zorg en Welzijn, het pensioenfonds dat over wil stappen op het nieuwe pensioen. Dat houdt in dat er meer risico wordt genomen bij het beleggen. Maar daarvoor krijgt u dan wel een hoger pensioen. Maar hoe lang nog? We vragen het Borgdorf zo dadelijk na 8 uur.